Ze moeten niet alleen de hypotheekrente betalen, maar ook onder meer erfbelasting. Voor het betalen van die erfbelasting kan twee jaar uitstel worden aangevraagd. CDA wil dat dat drie jaar wordt. De informatieborden op de NS-stations doen het niet. Reizigers worden geïnformeerd via omroepberichten. Vanmorgen rond 9 uur viel de informatie op de borden uit vanwege een stroomstoring. De oorzaak is onbekend. Het probleem zou volgens de NS binnen een half uur verholpen zijn. Dat is dus niet gelukt. Bij station Rotterdam-Blaak is het trein en metroverkeer stilgelegd vanwege een gaslucht. Ook is het station ontruimd. Vanmorgen ging een gasdetectiesysteem af in de Willemspoortunnel. Uit voorzorg is daarna de spanning van de bovenleiding gehaald. De brandweer heeft nog geen gaslek kunnen vinden. Er staan geen treinen meer in de tunnel. Het weer vanmiddag bewolkt, maar wel grotendeels droog en kans op wat zon, vooral in het oosten. Maximum temperatuur 18 graden. Morgen overwegend bewolkt en vooral in de middag buien. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad is er veel vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. Ik begin met de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat de Selaar en Afrit Bunschoten 5 kilometer en verderop bij knopend Hoevelaken 4. Op de A12 de na richting Utrecht door de werkzaamheden tussen Gouda en Nieuwebrug 4 kilometer. Verder op de A12 richting Arnhem tussen knopen Lunetten en Bedek 4. Dan de A27 Utrecht Almere. Daar staat het vast tussen Utrecht Veemarkt en knooppunt Eemnes over 17 kilometer. Dat heeft te maken met de weekendafsluiting van de A28. Verkeer richting Zwolle en verder kan het beste omrijden via Arnhem en Apeldoorn. Tot zover de verkeer.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 En niemand die droog.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 Dat was Total Touch Love Me in Slow Motion. Ja, dit is lekker bij jou, zeg. Je ja, alvast even met, met de Weerman aan het praten. Goedemiddag ja. Weerman. Ja, de microfoon stond open. Ja, ja. ja daarom. Goedemiddag. <laughs>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 in now and she Even na half drie werd het op de Salvox Radio met deze single van Lily Allen en 22. Zie je het En half drie, dat betekent het weerbericht met Lex van der Hoorn. Goedemiddag Lex, welkom in de studio. Goedemiddag hoor. Ja, geen strandweer, hè. Geen strandweer. Geen strand, weer geen strandweer. Weer geen strandweer. Ja, gisteren is geen randon. Maar was het ook geen strand weer? Nou, maar ik heb toch al mensen, zijn, die hebben al in die bakken gelegen gisteren een paar uurtjes. Ja, maar er stond een, een, een, een harde zuidwesten, joh. Dat, uh, ja. Daar ligt je bijna nergens lekker, hoor. Ja. Maar als je uit, uit het noordwesten komt, ja. dan zit je met je rug in de wind. Dan kan je lekker in de... Lekker zitten en dan een beetje kopje in de zon. Dat is goed, maar uit het zuidwesten is het altijd, altijd vervelend. Ik ben lekker gaan fietsen joh. Naar het noorden hoop ik. Naar het noorden. Ja. Toen nam s'avonds de wind af en toen ben ik weer teruggegaan. Het is wel handig als je weerman bent. En dan weet je wanneer je op de fiets kan en wanneer je niet. Ja.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 Een hele mooie zonnige middag. Dus... Kijk, kijk, kijk Kijk. Ja, ja, ja. Dus we kunnen gezellig buiten wel een jasje aan waarschijnlijk. Uh, nou, 18 graden. Ja, ik twijfel niet. Ja. Nou, in, in de zon uit de wind. Dat wordt overheen hoor. Oké. Okay. Ja hoor. Helemaal leuk. Super, dat is mooi. Ja. En dan uh, gaan we even door naar de dinsdag. Dan is het wisselend bewolkt en uh, overwegend droog. Er zou een buitje kunnen vallen.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 Oké, okay, nou dus. oh. En als je uh, dat meer wil weten, tegen uh, die tijd, uh, woensdag of zo, dan kan je dat zien op www.meteopagina.nl. Slash mobiel erachter voor je mobieltje. Je kan het zien op de website van ZFM Direct kan je met Twitter weer berichten, kan je zien. En uh, uiteraard uh, op Twitter, op het uh, Meteopagina. Okay, Jij ja, gaat dus... wel met je mee social media werken, hè?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 Als antwoord ook op TV. op tv. ZFM Text TV op kanaal 45 FM. En kijk je digitaal, dan stem je af op kanaal 40.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 Hey, Gustavo Lima and New Platte at the Euro Breakdown. Here is balada. Eu já lavei o meu carro, leta o Já tá tudo preparado. Vem com ele, amor. Menina, fica à vontade. Entre e faça a festa. Me liga mais tarde. Vou adorar a nessa carta. Me liga mais tarde. Quero que te compassione. balada quero te dançar na madrugada dançar toda a real sola ia canta me diga uma saten balada quero te dançar na madrugada dançar toda que hoje vai rolar o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 Just a fake Dit is Lionel Richie te samen met Treintje stay. Oosterhuis. You're the face in the crowd.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 Yo. This beat make me go wild This drink make me fall down I'm party hard like carnival Let's burn this mother down This bass make me go eight. These girls circus so late Yo that's hella cake with a cali shake I got dough who's down to bake yeah. Oh oh, oh. Crack. hell yeah dirty bass no no matter where we be at vip or in the sea lac all we need to start it is the speakers in my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 Been why